met het NOS-journaal. Traal in het Belgische doel is nog niet duidelijk. Het vuur dat ontstond was snel geblust. De explosie was gisteravond in reactor 1, die ligt stil. En daarom was er geen gevaar voor de omgeving. Zegt een woordvoerder van de Ergenaar Electrabel tegen Belgische media. Komt wel uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de explosie. De kerncentrale ligt in het Antwerpse havengebied... op 4 kilometer van de grens met Zeeuws-Vlaanderen. De FBI zegt dat er geen bewijs is dat de explosie op de boot van de president van de Maldiven een bomaanslag was. Bij de ontploffing eind september raakte president Guillaume niet gewond, maar drie anderen wel. De regering van de Maldiven gaat juist wel uit van een aanslag. Vorige week werd de vicepresident opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij een complot om de president te vermoorden. Guillaume is een omstreden figuur. Hij is de halfbroer van de oud-dictator van het land. De tegenstander van Guillaume bij de verkiezingen werd dit jaar de gevangen gezet wegens machtsmisbruik. Tennessee Timo de Bakker is door het winnen van het Challenger-toernooi in Monterrey weer terug in de mondiale top 100. Hij zal zichzelf morgen, als de nieuwe lijst bekend wordt, terugvinden rond de 95ste plek. In de finale van het hardcore-toernooi in Mexico was de Bakker in drie sets te sterk voor de als eerste geplaatste Victor Estrella Burgos. Vorige week won de Bakker al een soort gelijktoernooi in Las Vegas. Door zijn terugkeer in de top 100 van de wereldranglijst is de Bakker ook zeker van deelname aan de Australian Open, begin volgend jaar. Bij de Halloweenviering in New York is er drie doden gevallen... toen een auto inreed op een groep mensen. Het zijn een meisje van 10, haar opa van 65 en een man van 24. Twee andere kinderen en een volwassene raakten gewond. Ook de 52-jarige bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. De politie van New York gaat ervan uit dat hij onwel is geworden. Het weer is nog een tijd grijs door mist of laag hangende bewolking. In het zuiden komt geleidelijk de zon erbij en het wordt dan 13 tot 16 graden. In het noorden blijft het waarschijnlijk de hele dag grijs en wordt het niet warmer dan 11 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Alleen in de noordelijke helft van het land komt plaatselijk nog dichte mist voor. Verder staan er twee files, beide veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarse 3 kilometer. En op de A7 Den Zaandam bij Purmerend Noord 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leggen, lekker. lekker.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live, live. Z -Z -M -M. Met. met nu ZFM Jazz. Goedemorgen, welkom bij het tweede uur van uh, CFM Jazz. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan rustig verder met de draai van uh, jazzmuziek. Classic, classical jazz en cool jazz. En dit is Joe Locke, een vibrantionist. En van de CD Love is a pendulum. Love is getting there. Nee, sorry, Love is letting go. Heet het uh. Mooie CD, prachtige CD. Joe Locke.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 bekend van zijn vader Clint Eastwood, maar zelf een goede bassist, componist heeft ook al wat filmmuziek gecomponeerd en onder andere deze cd hij is niet eerst, heeft er meerdere gemaakt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 very thought of you makes my heart sing like an april breeze on the wings of spring The shadows fall and spread Sweet.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 Those two. I steered, here it's weird, hear those beers, dear, watch the pantomime.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 Don't ask me why For that I'm I haven't slept a wink I walk the floor and watch the door And in between I drink black coffee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 Right. Now, a man was born to go out loving, but a woman's born.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 See hey.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 Uh, Spelen bij Peter Bernstein, uh, gitaarbassist Dresden Douglas... en drummer Billy Drummond. Op Weine, pianist, If It's Magic.